Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte zegt dat er snelle reactie moet komen op de ontwikkelingen in Oekraïne. De Russische president Poetin heeft gisteravond aangekondigd dat hij militairen stuurt naar het oosten van Oekraïne. Het gaat om twee gebieden daar. Volgens Poetin horen die niet meer bij Oekraïne en zijn ze onafhankelijk. Dit is wat Rutte daar net over zei. Het is een escalatie en we bekijken heel precies wat er aan de hand is uh, en wat er ook militair aan de hand is. Maar feit is wel dat dit niet onbeantwoord kan blijven en dat uh, alles wat is voorbereid, ook op het terrein van sancties, uh, dat daar nu de volgende stappen gezet moeten worden. Het lijkt erop dat Russische militairen vannacht de grens met Oekraïne al zijn overgestoken. Rutte zegt dat hij zich daar zorgen over maakt, maar eerst precies wil weten hoe het zit. Een grote zoektocht naar huizen voor twintig gezinnen uit Kaag bij Leiden. Hun appartementen zijn verwoest door een brand. Het moet gewoon nog landen. Dat je niks meer hebt. Dat je geen huis hebt. Je spullen niet. Niks meer. He, en emotionele dingen. Alles weg. De gemeente heeft geen huizen voor ze klaarstaan en wil hulp van woningbouwverenigingen. Bij de brand kwam één bewoner om het leven. De burgemeester van Schiemende Koog is klaar met het vervoeren van lege containers op schepen tijdens een storm. Afgelopen zaterdag verloor een schip 26 containers op de Noordzee. De burgemeester van Schiemende Koog wil al jaren dat schepen bij noodweer veel verder uit de kust moeten blijven. Waar de lege containers zijn, weet niemand. En door de stormen van afgelopen week zijn flink wat bomen omgevallen... Om te voorkomen dat die in de versnipperaar eindigen, heeft deze meubelmakerij in Friesland iets bedacht. Ze halen de bomen bij mensen op. In ruil voor de boom die ze aan ons doneren, uh, kunnen wij voor hun een tappelsplankje maken van hun eigen boom. En zo krijgt de omgevallen boom in je achtertuin ineens een tweede leven. Ja, een tweede leven klinkt een beetje cru natuurlijk als het om een dode boom gaat. <laughs> maar het idee is, die bomen die nu vaak omgaan, die worden vaak als brandhout versnipperd of worden biomassa van gemaakt. Wat heel erg zonde is gewoon, want... Het is vaak prachtig hout om meubels of andere producten van te maken. Dus in plaats, zeggen wij, in plaats van dat je het over de hele wereld aansleept... kun je ook het hout gebruikt, dat hier gewoon in je eigen stad groeit. Het weer bewolkt, buien en een graad of 10 vandaag. We krijgen een koude nacht en morgen is het dan overwegend droog. Regelmatig zon en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Goedemiddag, uh, lieve luisteraars. Het is weer uh, dinsdag en uh, het is vandaag 2-2-2, 0 2-2. Zo. Het lijkt me een voetbalwedstrijd. Nou, echt Ja, raar. toch? Die Heel lang tevoren. wachten voor we dat ooit weer te zien krijgen, uh, <laughs> uh, Nogmaals, hele goede middag en welkom bij de lunchroom op deze dinsdag. Jan aan deze kant en uh, mijn sidekick, Luus aan de andere kant van het uh, apparaatje. Uh, ja, dus wat gaan we doen? We gaan uiteraard natuurlijk wel lekkere muziek draaien van onze luisteraars. We hebben wat nieuwtjes, we hebben een artiest van de dag, we hebben een weerbericht. Wat misschien uh, hopelijk een keer wat zonder wind is. Maar dat gaan we nog afwachten verder ook in de uitzending. Ja, en uh, wat gaan we nog meer? Ach, wat een lekkere muziek die langs gaat komen. We hebben van alles bij elkaar gezocht voor u. De artiest van de dag verderop, is een uh, iets ouder uh, artiest al, een uh, nummer van heel lang geleden, maar dat gaan we zo meteen allemaal vertellen. We beginnen met het eerste nummer en dat is van uh, Romy Mantero. nummer van vanmiddag, Romy Matera, wat is een mooi en uh, de Whitney Houston origineel. Hij is ook op de plaat gezet door een andere zangeres, maar die uh, vindt het tegenwoordig beter om ons uh, de naam van een supermarkt aan te doen als een olifant door een porseleinkast te gaan. Hey? Ja, maar ik, ik vind namen. hem ook he, veel mooier uh, bij, van... Uh... Ja, ja. Een uh, okay, mooi nummer was dat sowieso. Ja. Uh, heb jij zometeen nog leuke dingetjes voor onze luisteraars allemaal te melden? Rugs? Ja, we gaan het natuurlijk even over de storm hebben, want die was gigantisch uh, ja, afgelopen zeker. dagen. Ja, zeker. Historisch. historisch. Uh, we hebben ook weer een, uh, een, pla een jarige plaatsgenoot vandaag. En, uh, een, plaatsgenoot, uh, een jarige plaatsgenoot? We hebben een jarige plaatsgenoot. Oké. Okay, Wil, okay. Wil je het weten? Zeg het maar. Johnny Kruijkamp, junior. Oh ja. Ja, het is nog ja. He, ja, het is nog steeds een plaatsgenoot. Ja. Ja, ja, ja, hij mag uh, vandaag uh, 68 kaartjes ja, uitblazen. Ja. ja, wat leuk. leuk dat he. heb je wat te doen vandaag. Ja, zeker. Maar hey. het beter gisteren kunnen doen, het is nog een wind. Had, Had hij, niet, hij nog een een te blazen? Vanaf, ja, ja Nee, nu moet ja. hij het helemaal zelf doen. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja. Nou, dat gaan we dus verderop allemaal doen. En uh, nou, we gaan ook het Nederlands talen doen. En uh, ik heb hier een lekker nummer voor me. oud nummer al van een man die ook al heel lang... helaas niet meer onder is, Frans Halsema. En het nummer heet Voor Haar.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 Leven schuilend bij elkaar, en als ik oud moet worden, dan alleen het haar is, meer dan deze woorden zijn in mijn lichaam, heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet, een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, dat is Frans Gossema. Een lekker, lekker nummer, lekker rustig. Die man heeft ook een lekkere muziek gemaakt in een grijs verleden. Ook helaas niet meer uh, onder ons. Nee. Nee. Uh, Luus, ga jij wat vertellen over de storm? Of, uh... Uh, ja, heb jij er wat van meegekregen? Iets... Nou ja, mijn buurman zegt, had je veel schade aan je dak? Ik, zeg, ik weet het niet, ik heb het, ik heb het nog niet teruggevonden. Dus dat ga ik van de week even bekijken dan. Het is wel Luus? Ja, maar dan moet je oh, je hebt je dak niet teruggevonden Nee, nog, nog. niet, dus, dus ik weet niet veel schade. Dan mag oh, ik oh, van hebt... de week even okay. kijken. Oké, okay, nou ik zag wel her en der schade, wat mij het meest opviel was... De hele pui eruit op uh, de 17e verdieping bij uh, Bouwers. Ja, dat zag ik boven links. Ja, helemaal ja, de, er gewoon er helemaal uit. Ja, ja, ja en, nou, dit was natuurlijk wel een hele extreme stok. Nou, ja. het was echt. Wat, wat ik dan hoorde, was het uh, s'avonds om een uur of half tien. Een, een soort van hoos. En uh, dat heeft dus de, schade de ja. meeste schade veroorzaakt. Boom eruit op de JP Thijssenweg. Bij mijn buren de hoek uh, van, de, van het dak eraf nog allemaal scheef. En Engelbertstraat uh, legt een hele hoop dakpannen. Dat is altijd natuurlijk een, een plekje voor de storm. De Engelbertstraat, het ja. is uh, tegenover Dirk en die hele rij. Ja, maar dat is, Alle uh, pannen eraf. Uh, veel bomen. Thijssenweg, een grote boom om. Ja. Uh, Mocht ik zeggen, bij, bij mij, of uh, bij ons in ieder geval, achter de boulevard de Buurt viel er nogal mee. Het uh, pannen lag schuin. En, en voor de rest eigenlijk, want uh, ik weet dat vorig jaar dat uh, een buurman van ons verderop in de Bosmaastraat als uh, zonnepanelen kwijt was toen. En, ja, dat, dat is, is ook dat een is, drama. Dat blijkt ook heel toe. erg... Uh, gevoelig voor stormen, dus ja. uh, we mogen eigenlijk de handen dichtknijpen Het is natuurlijk wel heel extreem bij we zoveel stormen hebben. grote stormen achter elkaar. Zes dagen storm. Ja, dat is niet te geloven. He? En als ik het heel goed begrepen heb, maar dat, dat ga ik zo terugzien. Terug uh, houden we toch nog wat een paar rumoerige uh, uh, dagen die ja. er aankomen. Het is nog geen lente in ieder geval. Nee, vanaf za zondag, zaterdag, zondag wordt het uh, wat beter. Nou, zo. we, gaan het, we gaan het zo meteen opzoeken. We gaan het zo meteen opzoeken, ja. oké. Okay. Wise men say Only fools Zijn eigen King Elvis. Een, een lekker nummer was dat. We gaan natuurlijk een beetje de verkiezingstijd uh, uh, weer tegemoet. Hè, volgende maand. Ja, dus ja, uh, dat, we gaan overal wat. Uh, we zullen binnenkort wat borden zien en zo. En het gaat er allemaal weer om spannen, deze gemeenteraadsverkiezingen. En uh, doen we een aantal partijen mee. En uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat iedereen uh, een verstandige keuze uitbrengt. Uh, met zijn stem. Hè? Ja, en laat, dus dat het allemaal een uh, goed uh, resultaat uh, mag hebben voor onze eigen gemeente. Dat het gemeente het mooiste kan uitpakken. Zeker. En laten ze in godsnaam ook die, die, die, die, die woning. Dramaatje, een beetje. Ja, er zijn natuurlijk uh, een hele hoop punten die ja, ja. meegaan spelen hier. En uh, we willen natuurlijk allemaal het beste voor ons, uh, onze inwoners en voor ons eigen dorp. En uh, nou ja, goed, uh, volgende maand is weer de gelegenheid om dat uh, kenbaar te maken... door uh, goed te, te stemmen en uh, stem wat je wil. En, uh, maak kijk, een goede keuze. Uh, maak een goede keuze, kijk goed alle programma's door. En uh, altijd heel belangrijk, uh, uh, bedenk wat je stemt. Hey. Uh, ik dacht deze week toevallig kom ik tegen uh, Anouk, die heeft weer wat nieuws uitgebracht. Wist je dat? Ja, ze was er wel mee bezig. Ja, uh, even kijken, ik heb hier een. Uh, die CD heb ik bij me. Ja, hoe kom je dan zo zeggen? Nou, ik heb hem hier staan. En uh, we gaan ervan draaien. Les goodbye. eigen Haagse. Anouk was dat? Dat is een heel mooi nummer. Van de ja, dat zijn ja. lekkere nummers op deze uitgebrachte, de laatste uitgebrachte cd. Uh, nou, we gaan even een lekker rustig instrumentaaltje tussendoor doen. Boren de golf al. Gaat een beetje denken en lekker aan het strand weer. He, dat is wel lekker. Dat is maar geen storm niet. Geen storm. Ah ja, heette dit. Het, uh, doet een beetje dingen zonnige stranden. Ja. En het, lekkere uh, cocktails en dergelijke erbij. Het was wel heel rustgevend. Wel rustgevend, ja, hè? Ja. Dat dacht ik ook. Beter dat uh, dan een allemaal van die storm natuurlijk. Ja, dus, uh... um, even kijken, dus want um, ik zie je net, we hebben pluspunt op stand natuurlijk. En okay, um, ja. pluspunt die heeft uh, ik zag voor vandaag was het nog niet vol stond erbij, maar ze hebben een leesclub.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 Um, voor het aanmelden of meer informatie voor de, de, deze leesclub... kunt u bellen met 023 5740330. Of even mailen naar Eva Alfrink. Ik herhaal het even. 023 5740330. En ik weet dat Nederlanders een leesvolg is, dus waarom niet eigenlijk? Ja, toch? Ja. Altijd leuk zo'n leesclubje. Hè? Uh, we hebben natuurlijk, wij zoeken altijd een artiest van de dag. En dan gaan we meestal kijken wie die jarig is. vandaag. Hadden we die al gevonden, maar er zijn eigenlijk al twee jarig. En ja, er zijn er wel meer Er zijn er meerjarig natuurlijk, ja, zeker wel. Maar uh, die ik bedoel eigenlijk, die, uh, ach, die heb ik ook maar meegenomen. Dat is James Blunt, die ken je nog wel, hè? James Blunt. Oh, so James Blunt. Is die ook jarig vandaag? Die is jarig vandaag. Ja, ja, ja, ja. komt die hoor. Ik denk, je bedoelt iemand anders. Ja, ik, uh, ja My Beautiful. James Blunt was dat, de man die ook vandaag jarig is. Hyperdiep. Hoera. Zometeen hebben we nog een jarige. Dat is ons uh, uitgekozen artiest uh, van, van de dag dan eigenlijk. He. Ja. En dat gaan we verder op doen in het programma. Mag ook. Mag nu. Mag ook. straks. Zeg maar wat je wil. Wat dan zoeken op. Ga je juist een verhaaltje voorlezen over de uh, artiest? Uh, nou, dat ze vandaag jarig is. En ze mag... Uh, even kijken hoeveel kaartjes zij mag uitblazen. Zij mag er 72 uitblazen. Onze... De jarige van de dag, de artiest van de dag, Lenny Koor, hebben we daarvoor uitgenodigd. Ja. En, uh, Dat is wel lang geleden, hè? is heel lang geleden, maar. Ze maakt nog muziek voor elkaar. Ze maakt nog steeds muziek, ja, ja. Ik kom er nog regelmatig wel eens ergens tegen in een programma. Ja. Onder andere in mijn favoriete programma. Uh, en jij hebt twee nummers vooraan meegenomen. Ja, de, de Nou dan... ja, ja, kijk, de eerste toe was ze er erg bekend mee geworden. Is dat was het seizoenfestival ooit mee gewonnen? De troubadour. De troubadour. En die gaan die we. mag dan, niet ontbreken op haar. Nee, die gaan we doen. En dan gaan we verder op het programma hebben we nog zo eentje. Oké. Okay. Nee. Hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek de Talbador. Voor ridders in de hoge zaal. Zong hij in stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal. De Talbador. Maar ook het werkvolk uit de schuur. Hoorde zijn vol avontuur. Hoorde bij nachtelijke vuur. De tout de tout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 die Koer, de Troubadour. Dat ruimt ook nog trouwens. Wat leuk eigenlijk. Hè? Ja, nee. Maar moet je Het is natuurlijk jaren vandaag. En uh, ik denk dat ze wel een hoop mensen binnenkrijgen. Want hebben ze zelfs een liedje over gemaakt. En dan gaan we er meteen maar achteraan draaien. De visite. Of niet? Ja, ja, ja. Nee, nee. uh, visite, visite. Een huis vol visite. Piet Heine had Mickey Mouse meegebracht en ook de twee bezen met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom, een droom van nacht. De suite, de suite zat vol met visite. Gestel van met kaartje, Wie had dat gedacht? En kelen met bekikken met jonge vrouwen dat was in een droom, een droom, een Oh, mon amour, bonbon, bonbonnière. Oh, mon amour, oui, oui, parapluie. C'est la visite, visite, een huis vol visite. En daaruit zijn En met zeeën, zaden en lege nomaden, dat was ze. Zat vol met visite, waardoor had de Zijn maten Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee wezen met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom. Dat het gezellig wordt al in die thuis vanavond op de verjaardagspartij. Dat zal best wel, dat zal best wel. Ik denk het wel, hè? Ja, ja. toch? Ja. Uh, heb jij wat opgezocht, Lus? Ik heb wat opgezocht, want we hebben een, uh, nog een bekende plaatsgenoot. En dan uh, heb ik het over onze Zandvoortse zanger Yves Berendsen. Hij beleefde vorige week woensdag het mooiste moment uit zijn carrière, tot nog toe. Op die dag, 9 februari, kwam zijn nieuwste nummer uit... Het nummer voor Goed Voorbij. Het is uh, niet zomaar een nummer, hoor Jan, want het lied was eigenlijk uh, al twintig jaar geleden geschreven uh, speciaal voor uh, André Hazes senior. Oké. Okay. En het nummer is geschreven door uh, Rosette de Ruiter, die uh, meerdere nummers heeft gemaakt voor Hazes. Uh, de nummer één volkszanger wilde het nummer maar wat graag opnemen, maar helaas kort daarvoor werd hij ziek en overleed hij. En nu krijgt dus uh, iets uh, Berensen de kans om dit nummer uh, uit te brengen. En dat heeft hij gedaan. En ik wil hem ook graag laten horen. Want tenslotte ja, bij, mogen we best trots zijn op deze zon. Nou, dat nog zeggen. Dat ga ik doen.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 Nou, dus uh, ja, dat was jouw item he, voor dat vandaag. Was, da, dat was uh, mijn uh, dingetje. We, uh, onze eigen Yves Widdelsen. Uh, uh, onze voor uh, dorpsgenoot, zanger. En, uh... Ja, en, en voor goed voorbij. Dat nummer werd uitgebracht op 9 februari. De dag eigenlijk dat Yves een concert zou geven. In het Concertgebouw in Amsterdam. Maar door uh, corona ging dat niet door. En als het goed is, wordt het nu 2 mei. Okay. Dat hij daar een concert uh, geeft. Het Concertgebouw speelt wel een, een, een, nog een grote rol. De clip van dit nummer is daar opgenomen. Ja, dat is uh, het. En, ik en uh, het klinkt goed. Ik vind het goed klinken. Ik denk dat het wel een. Uh... Ja, ik zag je heerlijk zwijgen op je ja, ja, ja. ja, ja. Nou, luisterdag dag weer goed. Ja. En ja. ik hoop van de luisteraars ook natuurlijk. Ja. Oh, en Want, het uh, uh... kaartverkoopconcert van 2 mei. Die mensen die een kaartje hadden voor het concert van 9 februari. En niet op 2 mei kunnen hebben nog tot en met 23 februari de tijd om het geld terug te vragen. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan uh, gaan we nu verder met uh, Eros Ramazotti. Vorrei mm poterti -hmm. ricordare così Con quel sorriso acceso d'amore Come se fosse uscita di colpo lì, Un'occhiata di sole ik word er niet meer van overtuigd. Ik weet dat ik je niet meer kan je dat ik je dispiacere, ma kan deserto che weet dietro ik Mommy Ja, dankjewel Eros Wabersotti. En ik eh, zie hier zojuist zitten te kijken. We gaan het ook zometeen weer op in het programma Weerbericht doen. Maar ik zie hier een stukje staan, even kijken, dat over 2022, dat wordt warmer dan normaal, zonuren en de neerslag is nog onzeker. Met de winter bijna voorbij is het de tijd om naar de lente vooruit te kijken. Ja, dat vinden we allemaal natuurlijk. Op een winter waarin de westcirculatie dominant was, of zoals in de afgelopen winter dominant werd, is in de laatste tientallen jaren vaak een zeer zachte lente gevolgd. Hetzelfde lijkt als de verschillende modelberekeningen gelijk krijgen... dit jaar ook te gaan gebeuren. Het patroon met betrekking, met betrekking tot de verwachte neerslag is minder duidelijk. En zeker in de maartmaand ziet de drukverdeling er nog een tijdje weer uit. Voor de twee lentemaanden daarna geeft het signaal nog geen duidelijke richting. Nou, toch wel lekker. Een beetje zonnig vooruit, zeg misschien wel, Luus. Je weet ik natuurlijk ik nooit... Ik heb er zo zin in. Niks zo veranderlijk als een vrouw en het weer, sowieso. Ja, dus we moeten het allemaal gaan verwachten. Ja. Ja. Oké, luister, pull al de nummer. Oké. Okay. Wat is het luister? Het is klaar. Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. We knew it had to end someday This way een sprongje terug in de tijd, dit duwtje. Ken Vidalus? Nee, kan niet. Je... Nee, laten we nee. het volgende nummer doen. We hebben, het volgende nummer dragen we op aan alle makelaars in Zandvoort. Makelaars? Ja. Magritte Eshuis, onderdeel van uh, Lucifer, heette de groep toen. Daar heeft uh, Henry Huisman ook nog in gezeten. Ja, met zijn ja, drummetje, met ah, met zijn ja, ja, dat was de periode voor hij de langs ging met zijn meubelsex en uh, dat soort dingen. Uh, lekker nummer trouwens van uh, Margriet Eshuis. Een uh, goede zangeres trouwens. Ja, wat is het maar he? geworden? Nou, ik heb uh, wel wat CD's van haar die ook later zijn opgenomen. Solistisch, uh, dat is de solo. solo. Uh, de laatste tijd hoor ik niet zoveel, maar nee. ze hebben hele mooie CD's nou, gemaakt. We gaan er even opzoeken. Uh, altijd even goed. Even uh, jij hebt in ieder geval, denk ik, al een leuk agenda voor, leuk. Jeugd, hè? Ja, voor ja. de jeugd. Ja, voor de jeugd. Heb je er altijd al van gedroomd om een echte Lego Master te Jan? Dan, ja, heb leuk, ik een he? leuk, ja, dan heb ik een leuk ding voor jou. Dan moet je niet aarzelen, dan meld je aan bij de. Gekke brick Kids Lego masters. Je maakt je klein, Jan, en je kan er gewoon mee door. Oké. Okay. Uh, uiteraard staan al onze Lego experts klaar om je te ondersteunen en te voorzien van uh, een drankje, lekkernijen en het eindverdriet in Lego. Tastische verrassing. Dit gekke bouwspektakel vindt plaats in het voorjaarsvakantie van 10 tot 12 uur bij de fabriek aan de Zeilstraat nummer 54 in Haarlem. Komt het je niet uh, uit om uh, uit huis te gaan... of vind je het toch best spannend... Dan, kun je daar, uh, natuurlijk, dan hebben ze daar een oplossing voor. De Brick Kids Workshop is op hetzelfde moment ook online te volgen. Dus haal je Lego-box uh, in de fabriek of laat hem thuis bezorgen. En uh, zij sturen je een link waarin je live mee kan doen vanuit huis... De je kunt je nu aanmelden voor de loco Lego Workshop online. Je kunt je aanmelden voor de volgende dagen. Maandag 21 februari, dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 februari. En laat hun even weten of je er online bent of in de locofabriek. De kosten voor deze te gekke Lego Workshop zijn uh, 39,95 per persoon. Nou, dat is toch leuk. Ja, en het is dus al die dagen 22, 23, 24... Maar nou, vandaag zou het nog kunnen en komen de komende dagen... Ja, nou, niet echt meer vandaag. Nee, dus alleen van morgen en donderdag van 10 tot 12. Oké, okay. leuk idee in ieder geval. We gaan af op het eind van het eerste uurtje... en dan doen we met een oudje van Adele.